Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet lijkt niet van plan te zijn om de stikstofplannen te veranderen. Volgens milieuorganisaties is het nog steeds het doel van de overheid... om over acht jaar de stikstofuitstoot van ons land te halveren. Vandaag zaten er natuur- en milieuclubs rond de tafel met bemiddelaar Johan Remkes. Ze waren tevreden met het gesprek, zegt Thomas Pekschoor. Tuurlijk zouden ze liever willen dat het allemaal sneller gaat, dat het ambitieuzer zou zijn. Maar binnen die grenzen zeiden ze, ja, het is meer dan we hadden verwacht. En het is een vrij goed coalitieakkoord. En uh, zolang dat maar wordt uitgevoerd, uh, zijn wij tevreden. En wat ze vandaag in Den Bosch te horen hebben gekregen, is dat dat wordt uitgevoerd. En dus uh, ja, waren er eigenlijk vooral tevreden gezichten vandaag. Woensdag is er weer een stikstofoverleg, dan is het de beurt aan bedrijven. In Den Haag is net de nationale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië afgelopen. Dat land, nu Indonesië, werd toen bezet door Japan. Mensen zaten gevangen in een kamp, moesten gedwongen werken of werden vermoord. Voor veel mensen met roots in Indonesië is het een beladen dag, zo ook voor Raquel. Mijn opa's hebben allebei gediend in het kneel. Um, echt heel veel inhoudelijk hebben ze mij nooit verteld. Ik denk dat ze gewoon de trauma's achter zich wilde laten. Maar voor haar eigen kinderen wil ze dat anders aanpakken. Ik vind het gewoon zo belangrijk dat ze gewoon weten waar ze vandaan komen, wie ze zijn. En dat hoort dat stukje geschiedenis hoort daar echt wel bij. En haar kinderen vinden deze dag ook belangrijk. Nou, ik vind het voor mij een hele speciale dag en ook um, ja, over Indonesië. Ik vind het een hele speciale dag voor mij. Ik wil weten wat mijn afkomst is en uh, dat ik ook uh... Een deel over mij, wie ik ben en wat ik ben. En dan nog het weer vanavond, hier en daar nog een buitje. Maar vannacht klaart het weer op. Morgen dan zon, op de meeste plekken droog en maximaal 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22B richting Velsen nog steeds dicht bij de Velsen Tunnel door een ongeluk rond het middaguur. Daarbij kwam een lading vis op de weg terecht. Het opruimen duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur. Verkeer kan omrijden via de A9 de Wijker -tunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Je krijgt een beetje Spaans uh, benauwd als je dus uh, dingen aan het uitvogelen uh, bent. <laughs> Zeker als het gaat om, om een uh, playlist die ik uh, doorgekregen heb um, om af te, te werken. Mos met uh, Before It's Gone. Uh, maar dat komt uit uh, de mouw van, uh, van David. Goedenavond, ja Ja, goedenavond. Ja, ja. ja. Ja, daar zitten we dan weer. ja, ja. ja. Gelukkig wel. <laughs> ja. Uh, Mos is een, uh, is een beetje een indie band. Dat klopt. Ja. Dus, uh, Hoe ben je oh, daar nou uh, aangekomen? Ja, er zijn een paar van die bands waar je als je s'avonds laat thuis komt... Uh, hmm. en je hebt een zware vergadering gehad. Uh, en half twaalf, uh, uh, dan, dan kom je thuis en dan schenk je nog een drankje in. En dan zijn er twee bands die bij mij dan binnenkomen. Dat zijn de Nederlandse bands, dat zijn Johan en Mos. Hmm. Uh, en echt, die laatste plaat van Mos... dat is weer zo'n melancholisch... fantastisch verhaal... dat verteld wordt, waar ik echt gewoon... Uh, tranen trekkend dan uh, op de bank zit... en uh, even de dag verwerk. Ah, dus HX heet, uh, ja, heet trot, het uh, album. Ja, ja, ja, ja, ja dat uh, ik, ik ben bekend met Mos... want uh, ik uh, krijg uh, wel eens... Uh, van die Your Daily Dutchie uh, verhaaldingen... Uh -huh. en uh, die man... Conjo die kwam erbij en die denk... hé, hey, het is uh, heel erg uh, tof... maar uh, het is een vrij grote band inmiddels al geworden. Ja, nee, dat is al heel, heel lang. En, uh, en gelukkig dat ze dan op een gegeven moment... ook weer een nieuwe plaat uitbrengen... die nog weer oh. mooier is dan al datgene wat ze daarvoor gedaan hebben. Ja. Dus dat, uh... um. Moet ik nu nog iets uh, van jou uh, draaien? Want, nee, ik laat het helemaal aan jou over. Want je hebt het uh, in het vorige uur al helemaal gestierd. Je, uh, <laughs> uh, je hebt alles al gedraaid. Nee, nee, nee. nee nou, uh, niet helemaal. Hè? Dus uh, nee, er staat nog uh, zeker wat er nog uh, gedraaid uh, kan worden. Dus, en uh, er zit, uh, wat dat er gaat, zit er nog, uh, denk ik... Uh, want er komt zo. Direct nog in het laatste uur nog iets van mos voorbij. Nou, heel, goed, heel goed. Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat sowieso. Maar uh, we gaan uh, straks natuurlijk uh, praten met Wouter Planteid. Ik nou, ben heel blij. Uh, dat doen we zo. Maar uh, we gaan eerst nog even iets anders uh, draaien. Wat, uh, wat ik denk uh, dat jij dat ook wel heel erg uh, kan uh, waarderen. Dat zijn de Rats on the Rats met Osaka. Helemaal. Uh, Wouter Planteit. Uh, David. Ja, um, ik, ik val even stil. Want uh, ja. ik, heb, ik heb een van mijn grote muzikale helden uh, aan de andere kant van de lijn. Ja. Dag Wouter. Hallo. Hallo. Ben jij in Frankrijk op dit moment, of niet? Nee, ik ben in Loosdrecht. Oh, Oké, okay. want hier, ik, ik zag dat jullie aan het repeteren waren met Chaco. Uh, ja, dat was... Uh, nou, het is weer een weken geleden geloof ik. Daar hebben we ons eventjes uh, teruggetrokken in de, in de kelder van het huis van Jaap, de Drummer. Mm -hmm. En uh, uh, want we spelen de 27 e op uh, Taverne Open Air. In Bergen zag ik. Ja, ik ja hartstikke vriendinig. mooi. Ja. Nee, ja. geweldig. En, en leuk dat ik je even kan spreken. Ik, uh, ik, ik, ik ben burgemeester van Zandvoort en ik mag eens in de zoveel tijd... mag ik even aanschuiven bij het programma van Jaap... om uh, een beetje mijn muzikale uh, nou, helden te eren... En, en, en af en toe nummers uit te zoeken. En, uh, ja, ik, een tijdje geleden was ik op, op, uh, in theater Liefde en zag ik je met Bullhorn. En ik was weer zo onder de indruk van wat je deed... Um, en tegelijkertijd dacht ik van... Uh, wat, wat is het toch fantastisch dat jullie als Chaco ook weer uh, bij elkaar gaan komen. Um, zeker in die, uh, in die combinatie met Jaap en uh, met Thijs. Ja, want nou kijk de, de vijfman Chaco zoals hij sinds... Uh, wat zal het zijn, 2014, 2015 bestond... Die was nog niet echt officieel gestopt of zo hoor. Was meer, uh, dat, uh, er gebeurde gewoon weinig en iedereen was andere dingen aan het doen. En eigenlijk door, die, uh, door dat uh, Thijs Vermeulen op een goed moment dacht van nou... Uh, toen kwam die corona er nog overheen, er waren allemaal projecten afgezegd en gedoeerd. Hij dacht van nou weet je wat, laat helemaal maar zitten. En toen dacht ik van nou... Misschien heeft hij gewoon wel gelijk. Dingen stoppen ook ooit. <gif> we, gingen zo, we gingen gewoon ruzigloos door. Dat we, dat we, misschien, we hebben jaren gehad waar we niet of drie keer speelden of zo. Maar we bleven altijd maar zeggen als Jacob bestaat. Maar dus door die actie van Thijssen... kregen we een soort beter perspectief op hoe dat zat. En toen er weer gespeeld kon worden, toen dachten we... Weet je wat we gaan doen? We gaan een tribute to Chaco oprichten. <laughs> en wel met, uh, met Jaap. Maar ja, een tribute, daar zijn we natuurlijk... bij is Chaco helemaal niet beroemd genoeg voor. En veel te <laughs> moeilijk. Dus dat kan je dan maar beter met uh, originele leden doen. Ja, maar even de, de drie albums die jullie uh, uh, noemen... zijn wel de albums die een beetje mijn jeugd gedefinieerd hebben, kan ik je zeggen. Dat, nou, wat, dat, uh, wat meer? Ja. Nee, maar maar even, ik ja. En dat, een korte vraag, want dat, dat vond ik wel. Ik zat even terug te denken aan het feit dat ik hier ging spreken vanavond. Uh, jullie hebben Lamour, uh, Kies Boeboom, opgenomen in, in Toenertijd in Café Studio in Haarlem. Uh, ja, heel Ja. En dat was volgens mij. Ik, ik was bij die opnames aanwezig. En dat was volgens mij dat, een van de eerste keren dat een band digitaal opnam. Klopt dat? Dat we waren er wel vroeg bij, ja. ja. Het was op, uh, op zo'n systeem dat je had een aparte analoog naar digitaal converter. En dan die digitale informatie die zet je op een Betamax videoband. Ja. Uh, dat was uh, heel, uh, heel apart. Even. Dat was, ja. <lacht> nee, maar ik, ik herinner me dat nog, dat jullie zo'n videoband daar hadden meelopen. En dat dat ja. vrij vooruitstevend was. Dus. Uh, um, Even, even mag ik je een vraag stellen over uh, Boelhoorn. Want um, um, jij zingt ook een nummer over je moeder. Uh, ja. Last Coat. Um, ja. Mijn vader had het altijd over zijn laatste schoenen. Uh, dus dat ja. nummer dat kwam bij mij wel binnen op die manier. Dat ik dacht van ja, last coat, laatste last, eh, schoenen. Dat, dat ja. zit zo dicht bij elkaar. Dat, dat, um... uh, ja, wat kan ik erover zeggen? Dat is inderdaad uh, ongeveer hetzelfde. Ja. Ik heb last coat... Uh, um, bij... Uh, Johan Kruijf vandaan. Die hoorde ik uh, zeggen... Je laatste jas heb geen zakken. <laughs> en dat kan ook betekenen dat hij van zes plankjes is gemaakt die ja. maar volgens mij betekent dat dat je gewoon op je laatste reis niks nodig hebt nee. dat je, hè, dus dat, je dat, uh, dat vond ik een mooi gegeven ja. nou en uh, maar, ja, en en maar maar maak je verhaal dan even uh, af Wout, sorry ja. <laughs> ja, ik, ik ben de presentator <laughs> van dies uh, maar uh, je, je, je haalt Kruif aan maar als je bijvoorbeeld uh, interviews terug zag op televisie dan rammelde altijd in zijn broekzak. Uh, uh, uh, ja, een beetje gerinkel. Dat was kleingeld. Ja. Ja? Uh, is, dat, is dat verhaal jou ook bekend of niet? Nee. Niet? Nee. nee. Maar, uh, ik, uh, ik, maar het verbaast me ook niks. Nee? <laughs> <laughs> Hoe bedoel je? In, in wat voor opzicht uh, verbaast het je niks? Nou, het kruif is gewoon kruif. Ik zie hem helemaal staan. Met rommel in zijn zakken en. Uh, gewoon al lang weer met wat anders bezig... terwijl het interview nog gaande is. Ja. <lacht> ja. Hey, Wouter, nog even, even een, een, een klein dingetje. Want um, we draaiden, ik zat even te kijken van... willen een nummer van je draaien aan het begin... En, en ook natuurlijk aan het einde. Aan het begin hebben we iets van Boorn gedaan. I Lost It, en dat is een, een cover van Lucinda Williams. De, zoiets van, ja, jij maakt zelf zulke prachtige nummers. Maar ja, ik vind het zo hartverscheurend mooi. Kun je iets zeggen over waarom je expliciet dat nummer gekozen hebt? Um, dat heeft heel erg een, uh, een corona-achtige, uh, hoe zeg je dat? Uh, reden gehad. Dat, ik, wij, we konden allemaal niet meer spelen. Het was allemaal helemaal klaar. Je moest echt het enige wat je kon doen was, uh, was thuis proberen dingen uh, een beetje gaande te houden om in je home studiootje, We, we mochten zelfs niet met, met elkaar in een hoevenruimte gaan zitten. Dus um, ik, en ik, ik heb dat nummer al heel lang in mijn kop. Ik vind dat die Car Wheels on the Travel, on the Gravel Road, daar staat het op, toch? Mm -hmm. Dat vind ik een geweldige plaat van haar. Maar ik vind nog heel veel andere dingen ook geweldig van nee. haar. En ik opeens met Daan Daverend uh, geraas, uh, viel het muntje. I lost it. Dit is gewoon precies waar, waar je in zit nu. Dus, uh, en ik, uh, mijn uh, platen, mijn labelbaas, uh, Art Herman van Zip Records, die uh, zei van, uh, ik vind het echt altijd heel leuk als je covers doet. Als je een cover doet, want dan, uh, dan dat is in geval van die uh, moderne speellijsten, spotify achtige mm -hmm. mm -hmm. Situatie, dan, dan kom je dus dan kan je min of meer per ongeluk op speellijstjes terechtkomen en zo. En dat hij had dat al een paar keer meegemaakt met dingen. Dus hij zei van uh, ik bedoel je als je zin hebt om een cover op te nemen, uh, hou je vooral niet in. Hm. Dus dan hebben we ook nog uh, uh, hoe heet dat? Van Dylan, uh, Love Sick die ik al vaak live speelde, weer met een ander bandje, die hebben we toen, toen ook uh, in een nieuw arrangement. Uh. Ja, oh. um, Wouter, uh, jij haalt Simple Records aan hè, <laughs> uh, maar we hebben vandaag een live muzikant hè, he? die heeft uh, niet zo lang geleden daar getekend, en dat is Wendy Moore. Oh wat leuk. Ja, en nou. die zit nu toevallig ook, uh, ja wat wou je zeggen Wouter, sorry? Een labelgenote. Ja, ja okay. een labelgenote, nou ze, ze spreekt hier nu toe. <laughs> Hi. Hi. Hi. Ja. Um, I'm pleased to meet you. <laughs> to meet you as well. ja. um, Want uh, je hebt het net over covers. Uh, want uh, dat doe jij ook, uh, Wendy, uh, in dat opzicht. Uh, moedigen ze dat ook aan bij SIP uh, toevallig? Oh, ik heb het er niet veel met hun over gehad. Ik vind het nee? gewoon zelf heel leuk. Oké. Okay. Ja, nee, maar goed. Dus we gaan weer even weer terug naar het verhaal van, van Wouter. Uh, want ja, er is nog veel meer te vragen, denk nou ik. Nou ja, toch? Ik, heb, ik ben natuurlijk helemaal opgewonden dat mijn oude muzikale helden, uh, uh, waar ik vroeger als klein jongetje naar stond te kijken, mm -hmm. uh, dat die weer gaan spelen. Uh, Wouter Bergen, uh, Taverne. Uh, 27 augustus is het volgens mij. Of, uh, uh, ja, ik heb het, is, de... het is een buitenfestival. Het okay. is niet in de taverne. Het is ergens. Uh... Maar het staat allemaal heel duidelijk op, uh, op het internet. Ja, en, en um, nou, ik hoop natuurlijk... Ik heb zelf al mijn, mijn ambtsgenoot in Bergen uh, ingelicht. We gaan samen kijken. Zo. Dat, hey. uh, <laughs> je kan beginnen met uh, hooggeheerd publiek. Nou, dat zou ik niet doen. Nee hoor, ik, ik sta gewoon rustig achteraan. Uh, maar even... Hebben jullie verder nog plannen om, om verder ook te gaan spelen? We ik, ik, hadden het over dat nummer Last Coat. Uh, ik, de laatste keer dat ik je zag was in patronaat... de dag nadat ik mijn moeder had begraven. Um, dus dat was, ik was tamelijk ontregeld op die dag. En ja, jou zien spelen daar, dat was, uh, was weer uh, ja, een, een, een enorme belevenis. Um, maar zijn jullie verder nog van plan om verder op, uh, op, op, op, op, op tour te gaan? Om het maar zo te zeggen. Nou, uh, er zit een redelijk uh, duidelijk plan achter. Kijk, deze, dit was eigenlijk, deze komt eigenlijk iets te vroeg de taverne, omdat we eigenlijk eerst dus wilden gaan kijken of we ook nog met nieuw repertoire aan de slag willen en of uh, hè, gewoon hoe. We willen het gewoon de tijd geven om te laten, om te kijken waar we nog toe in staat zijn en wat we, wat we ermee willen. Dat willen we op een organische manier laten gebeuren. Uh, dus uh, voor deze hebben we eigenlijk gewoon even snel twee uur oude muziek uh, erin gerand. Uh, en uh, dat was ontzettend... ontzettend goede zin van gekregen... om er sowieso mee door te gaan. En we hebben... Uh, in december nog een optreden... in Paradox Tilburg. En daar hoop ik dan de eerste... nieuwe dingen uit okay. te proberen. En dan is het... het idee is dat we volgend jaar... voorjaar echt... Uh, echt spelen. En het een nieuw repertoire kunnen laten... groeien... Ja, maar hier worden dus echt de, de Arna fans Arna heel opgeronden... van dat jullie zeggen dat jullie ook nieuwe dingen gaan doen. Ja. Ja, maar dat, dat, dat... ja, Het is geen tribute band. <lacht> <lacht> <lacht> het is gewoon een band. Ja, Marcus en ik hebben je nog eens een keer... ooit in het patronaat ook nog eens een keer zien spelen. Dus, uh, en dat, uh, daar vlo uh, vlogen de vonken wel vanaf. Moet ik ja. hierbij zeggen zeggen. Dus, ja. Uh, ja, het is gewoon een eigenwijs een ding. En dat zal het altijd blijven. Dus uh, als we... Kijk, het feit dat we nu weer weten hoe die oude nummers gingen, zijn we er eigenlijk al, al weer een soort van klaar mee. We moeten gewoon verder uh, gedacht en geëxperimenteerd. worden. Ah, is er nou één één nummer uit, uit die tijd waarvan je zegt dat vind ik het allermooiste om te spelen? Nee. Nee. Nee. nee, nee dat kan ik nee, nee nee nee. Dat is iedere keer. Ik moet zeggen dat uh, Rattle These Chains wel ontzettend Mooi, organisch, uh, kloppend ding is. Wat gewoon, oh. hoe lastig het ook is. Die ja. vingers schrikken zich dood, maar het is allemaal uh, heel. Ja, dat zit echt fijn. Dat is een goed gelukt ding. Dat, uh, dat kan ik dan nu wel over zeggen. Het, maar, het is wel ja. grappig dat je het zegt, want ja. als er twee nummers zijn die voor mij Shaco definiëren, zijn dat Weather Change en Ding uh, was Desert Dance. Nou, dat, okay. En dat zijn echt ja, voor ja, mij dus de Shaco nummers. Dat vuurwerk. Ja. ja. Okay. Dus dat, ja. Uh, ja. ja prachtig. Ja, mooi. Uh, Dingwalls heb ik nog wel met de enige regenmaat uh, met uh, Corrie van Binsberg en de Grote Brokken gespeeld. Ja, ja dus in de die Grote wel, Die hoefde ik niet uit te zoeken, die wist ik nog. Ik zei ja. vandaag tegen mensen, uh, toen ik uh, uh, vertelde dat ik met jou ging spreken, en toen zei ik, jullie hebben allemaal Wouter een keer gehoord. Maar je hebt het waarschijnlijk niet doorgehad. Want hij heeft met zoveel mensen gespeeld. Dat, uh, je weet gewoon dat, dat, dat jij hebt uh, uh, met Paul de Munnik en met, met Corrie in de Grote Brokken... en met zoveel mensen muziek gemaakt. Dat, uh, dat is onvoorstelbaar. Dus ja. Je draagt zoveel geschiedenis in je mee. Nou, geweldig. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat er in ieder geval de burgemeester van Zand. <laughs> Door jou is hij ook uh, gaan spelen, hè? Dus uh, dat... Uh, ja, is je ook muziek ja. gaan maken. Ook, hè? Ja. Nou, ik moet zeggen, Thijs is altijd mijn. mijn is dat je muzikaal? Oké. Okay. Ja, um, ook Bas. Ja, ik speel Bas. En, ja, want, uh, en, en uh, Thijs is voor uh, mij altijd een soort voorbeeld geweest uh, van, van ja. Ja, hoe hij speelde op zijn Fender. Heerlijk. Ja. Goed. Wouter, um, ja. goed je gesproken te hebben, sowieso. En uh, 27 augustus, tafir open in Bergen. Open air. Open air. Daar uh, kunnen mensen jullie weer helemaal in volle glorie zien spelen. Toch? Zeker. Ja. ja. Super. Goed. Als er gaan... iemand ondertussen de dood neervalt... ...dan reden om niet te gaan. Nee. nee. Ja, dan kun je altijd nog een, uh, bij Omroep Max en misschien een, een, een real-life show opmaken. Ja. Oké. Okay. <laughs> dat, dat zou heel goed kunnen. Nee, ik schrijf het even op. <laughs> we gaan uh, nog even een nummer van uh, Chaco draaien. En dat nummer dat heet Hurt. Okay. Hurt or get hurt Stab or get stabbed It won't help you much Touched the get touched, feet or defeat, or get beaten or beat, it won't get you none. Now go or be gone. I wish I could lift you up. I wish I could make you laugh. I wish I could lift you up. I wish try or defy, cry you don't denied. You look to be seen. You close in one eye or get slandered or hate Ik weet who you are I from the cure Inderdaad, de gedachten gaan nog een beetje terug Na het moment dat ik samen met de heer Van Dam Een, een optreden van deze band heb mogen meemaken Chaco uh, met Hurt uh, Het is ook de tijd daar, want we moeten een beetje opschieten uh, ook met Wendy, want die gaat live spelen. En elke keer als ze komt, dan wordt er iets nieuws aan toegevoegd... want het is de derde keer dat je komt. Uh, en vandaag is dat met Jamie. Yes, ja. Yeah. Het uh, uh, was wel leuk uh, dat je dat uh, nog even gauw bedacht had. Uh, dat uh, nog even een aantal nummers samen met, uh, met Jamie uh, te gaan spelen. Ja, ik dacht het is wel leuker ja. samen. Ja, want het is inmiddels alweer de derde keer dat je aanschrijft. Ja. ja. Deze is speciaal omdat uh, David er ook bij is. Dus uh, vandaar. Leuk. Ja, uh, labelgenoot van dat, hebben we, dat wisten we nog niet. Uh, ja, Wouter <laughs> vertelt het. Dus uh, uh, labelgenoot uh, bij Zip Records. Ja. Uh, jij ook? Ja. ja. Merken we er al iets uh, van of niet? Ja, ja, zeker. Ja? Mijn um, uh, oh, ja, nieuwe niet, single hè? stond uh, in de New Music Friday ja. op Spotify. Ja? Uh, die is net uitgekomen. Ja. En uh, we zijn nu druk bezig met de volgende release. Hmm. Dus er komt uh, al uh, het nodige los binnenkort. Absoluut. Dan uh, even terugblikken op, ik denk, anderhalve, goede anderhalve week uh, terug. Want uh, 7 augustus stond je ook op een podium uh, te spelen. Ik, uh, ik zag het vanuit het. Oude raadhuis vanuit de oude burgemeesterskamer. Ja, daar heb jij nooit gezeten, David. Hij is het van een hele oude burgemeester. Ja. <laughs> <laughs> uh, en toen uh, stond je te soundchecken zwaar met de, de hele band. Ja, dat was mijn eerste keer met band. Ja, hoe was dat uh, gegaan? Al oh, was echt vet. Ja? Ja, het was ja. echt geweldig. Ja, Ik wilde altijd al um, een live show doen met een band. Maar uh, met COVID en zo is het er nog niet van gekomen. Mm -hmm. En uh, ja, dit was de eerste keer. En dat was echt een... Een soort van droom die uitkomt. Want dat wil ik al sinds ik begon met muziek. Ja. Nu is uh, het eigenlijk gebeurd. Ja. Uh, ik denk ook dat je al even proef had lopen draaien. Want ik zag ook iets uh, bij Steels. Dat je dat, uh, dat gedaan had. Met de complete band volgens mij. Uh, dat was alleen met de gitaristen nog. Dus ook nee met, uh, hmm. met Jamie. Dus. Ja Jamie speelt uh, in de band speelt ze bas. Uh. En ik doe ook akoestische duo's. Ja, en even voor mijn beeld. Want je band, is dat, dat is, waar bestaat die uit? Uh, een bassist gitarist en een drummer. Okay. Alleen de drummer was even tijdelijk. Dat was Luc de Bruin, superleuk. Die wilde, uh -huh. ik, je, ik, ik zocht een drummer en ik kon niet op tijd iemand vinden. En uh, toen kwam Luc en hij wilde heel graag helpen. Dus dat was supervet. Uh -huh. Dus ik ben nu nog op zoek naar een uh, nieuwe drummer. Bij deze. Bij deze. Nou, een oproep. <laughs> ik zal even aan mijn, mijn zoons die maken ook muziek, zal ik uh. even laten weten dat er, er lopen hele goede drummers rond dat jij een drummer zoekt. Nou, dus graag. Dat, uh, ja, dat is allemaal conservatoriumwerk. Dus nou, dat, uh, ja. ah, dat, uh, dat, dat zou Kik niet zo ja, ja, ja, ja. gek zijn dan. Hey, even, mag ik... Want jij maakt je eigen nummers. Ja. Hoe, hoe, hoe schrijf je? Wat, waar, waar komen je ideeën vandaan? Wat, wat, waar ontstaan jouw uh, gedachten van... oké, okay, dit is een nummer? Ja, het, um, ik schrijf meestal gewoon als ik me... eigenlijk tot nu toe schrijf ik steeds... als ik me niet goed voel. Dus er komen vaak een beetje zware nummers uit. Maar ik gebruik het meer een soort van... Als therapie om het van me af te schrijven. En meestal doe ik er niks mee. En dan soms luister ik iets terug en denk ik: Oh, deze is wel nice. Hm. En dan ga ik het uitwerken. En dan ga ik uh, naar de producer. Dat is Stijn van Rijsbergen. Daar heb ik nu mijn laatste paar producten mee. En ook mijn toekomstige. Hm. En dan werken we dat uit uh, samen. En dan uh, nemen we hem op. En dan ontstaat er wat. Oké. Okay. Hm. En, en um, even wat je, Waar zit jou dan bij jou dat. dat, dat het punt van, oké, okay, dit wil ik wel en dit wil ik niet doen. Zijn sommige dingen te persoonlijk? Niet per se, maar uh, ik ben heel perfectionistisch. Dus uh, vaak als ik iets terug hoor... Uh, dan ben ik er meteen niet meer blij mee. En de dingen die blijven hangen bij me voor een paar dagen. Het moet echt even blijven hangen bij me. Anders ben ik er al klaar mee. Mm -hmm. <laughs> dan daarna denk ik van, mm, dit is misschien wel oké. Okay. En dan stuur ik het door naar Stijn. Van, hé, hey, wat vind jij hiervan? Kunnen we weer wat mee? En dan gaan we ermee door. En hoe is dat voor jou? Want je, want je brengt dus persoonlijke dingen... maar die moet je ook voor het publiek brengen. Ja. Vind je dat ingewikkeld? Uh, nee, ik vind het wel fijn eigenlijk. Want ik merk dat heel veel mensen meevoelen. En als die nummers ook wat kunnen doen... wat ze voor mij hebben gedaan bij iemand anders... dan vind ik dat heel fijn als ik dat kan overbrengen mm -hmm. bij iemand... en iemand daarmee kan helpen. Mooi. Hm. Oké, okay. nou, uh, dat is heel mooi... Uh... Uh, het verhaal in ieder geval hè. Geef, het geeft een inkijkje in uh, datgene wat je dus maakt. Uh... Ja, het, het, het, het moment is daar. Dus ik zou je graag willen uitnodigen om naar die plek uh, te gaan. En Alright. ik uh, vraag alleen eventjes, wat uh, zijn de eerste twee nummers uh, die je laat horen? Het eerste nummer is That's Not You. Oh, dat is de huidige single. De meest natuurlijk. recente single. Ja. Uh, en het tweede nummer is eigenlijk een verrassing voor jou, want jij houdt van primeurs. Oeh! Mm. <laughs> en ik dacht, ik hou nog even geheim tot ik hier zit. Ja, maakt niet uit. Dus uh, niet. Het nummer wat ik waarschijnlijk hierna ga uitbrengen. Mm. Uh, het is mijn favoriete nummer tot nu toe. Mm. Die ik ooit heb geschreven. Mm. En uh, ik ga hem hier voor het eerst voor je spelen. Het oh. heet I Don't Know How To Be Fun. I Don't Know How To Be Fun. Yep. I Don't Know How To Be Fun. Ik moet het even gelijk op... Uh, <laughs> want ik ben zo'n uh, zo, zo warhoofd. Ik uh, nodig je uit om uh, yes. naar uh, die kant uh, te gaan. Uh, uh, dat was Wendy. Uh, die gaat uh, nu op de, de plek uh, zitten om, uh, om te gaan spelen. Samen met Jamie de Groot. Uh, ja, Ze hebben al eerder samen gespeeld. Zonder band en daar was ik zelf getuige bij in maart van, het, van dit jaar. Toen, zat ik, toen stond ik kwam ik even binnen bij het Wapen van Zandvoort en toen speelden ze ook al met z'n tweeën. En de afgelopen keer, nou ja, dat hebben we net even nog aangestipt, dat was het verhaal van Pride at the Beach. En uh, inmiddels uh, zijn beide dames uh, denk ik zover om, uh, om te gaan beginnen. Um, de eerste is natuurlijk de huidige single. En dat is wat uh, we nu gaan horen. That's not you. Yes. You ready? Let's go. of sparks from the flame If you're mine Er zit, er zit wat publiek hier in de studio. Dus wat dat er gaat helemaal goed. Nou, dan komt nu die, uh, nieuwe, uh, dat nieuwe nummer... En dan moet ik het... Uh, ah, ja. ik, ik kom maar tot I don't know how to be. En dan... Fun. Fun. Toch, to, dus, toch, dus toch. Dus, dus. Uh, dus uh, nou, daar uh, dan gaan we nu naar luisteren. Uh, weet je ook wanneer die een beetje uh, gaat uitkomen? Of, uh, dat is nee, nog, nog niet helaas. Nou, dus dat blijft een uh, spannend verhaal. Dat is <laughs> een altijd verrassing. een fijn, fijn iets. Uh, een zweem van mystiek blijft er dan omheen hangen. Goed, uh, het nieuwe materiaal uh, nu te horen hier bij Alternative FM. Winnie Moore. Ready? Stay still until the morning Drinks are boring, music's roaring And I can't stop but feel so sorry I know you like living in the lights But I'm a-gonna cross my border But I'm just trying to be polite And at the end of the party I'm the only one to waste it. feel like I wasted my time But I pretend that I liked it. How Charlie mixed this, the Bacardi vodka with wine. I mean, yeah, I had a great night. I don't know how to be fun. On club and I'm gone, gone, gone, I don't know how to be fun. Even when I get drunk, drunk.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 Promise that I try to be funny yeah, for me that just isn't the case. But I say, yeah, I had a great day. I don't know how to be funny. Oh, I'm glad when I'm. Uh, het eerste blok. Straks uh, komt Wendy natuurlijk nog uh, terug uh, in het tweede blok. Maar we gaan natuurlijk ook uh, nog even vrolijk en verder muziek uh, draaien. Uh, nu gaat er iets uh, van mij uit. En dan uh, weet ik dat, dat er altijd één iemand uh, stiet te stijgen in Amsterdam. En dat is uh, Von V en Turmoil Turmoil. Von V. heetten ze. En ze komen uit uh, Amsterdam. En uh, wat dat er gaat, uh, ze maken stevige rock. Um, en bovendien uh, zullen ze zeer binnenkort ook weer met een... EP gaan komen. De derde in, uh, in getal. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van, uh, van deze fijne band. Uh, vorige week uh, hadden we Robin den Drijver in de, de uitzending. Telefonisch. En hij had een, uh, een side-project had hij op, uh, opgezet. Naast de artists. Want dat is een beetje zijn eigenlijk... Uh, uh, de dagelijks brood zou ik bijna willen zeggen, maar zo is het niet. Maar dat is een beetje de band waar die het meeste mee bezig is. Maar dit doet hij er dan tussendoor. Eén keer in de acht jaar doen ze dat dan. En in 2030 dan zit ik al tegen mijn pensioen aan. En ik weet niet of, uh, of ik dan dit programma nog uh, ga presenteren. Uh, maar dit komt van dat album wat ze hebben uitgebracht. Is This Paradise. En dat nummer dat heet Born on a Mountain. En die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur.